is het in de zuidelijke helft flink wisselvallig... met kans op onweer. In het noorden is er ook zon en het wordt 10 tot 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan aan de bij verkeersinformatie De A58 Tilburg richting Breda. Daar is de weg dicht tussen Goorle en Gielse door een ongeluk. En ook op de N207 Bergambacht richting Lisse... tussen Abbenes en Hillegom... is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Met Bij mij ook in de tweede uur. Karel Martens, planoloog verbonden aan de Radbouw Universiteit van Nijmegen. We hebben het over mobiliteit gehad in het eerste uur. Mobiliteit in ons uh, eigen land en ook in het buitenland. Uh, Karel, jij zat net naar die uh, verkeersinformatie te luisteren. Naar de filemeldingen. En toen gingen jouw handen de lucht in. Waarom? Ja, stom. Door iedere uur die file meldingen te doen maak je het probleem veel groter. Het lijkt alsof het een heel belangrijk probleem is in Nederland die file meldingen, maar het gaat om een marginaal probleem. En nogmaals, die mensen die in de file staan, die zijn het snelste van A naar B. Ik weet niet meer helemaal weer, eh, niet precies ja. met welke weg het was... maar ik geloof in de buurt van Tilburg. Ja, die... Het lijkt me toch bizar eh, vervelend als jij om eh, drie <laughs> minuten over één in de file staat. Daar. Nee, dat, dat is ook heel erg vervelend. Maar eh, als jij om drie voor één de trein in Tilburg probeert te pakken... dan kun je helemaal nergens meer heen. Dus wat is nou het werkelijke probleem? De treinen rijden te weinig. Dat lijkt mij wel. Ook als je geen OCV wil naar naar een, een feestje in Tilburg toe. We kregen in het eerste uur kregen we een mailtje van Jan. Die zei: eh, hallo beste mensen... Ik zet het Radio 1 aan en val bijna van mijn stoel... bij het horen hoe erg het openbaar vervoer er is. Ik reis mijn hele leven al met het openbaar vervoer... en bijna elke dag ben ik weer gefascineerd... door de kwaliteit en efficiëntie van het OV in Nederland. De inzet van al die tram- en buschauffeurs en conducteurs, geweldig. En ook onderschrijf ik de stelling niet dat het OV... voor een bepaald deel van de bevolking zou zijn. Het is volgens mij een logische keuze. Geen auto meer, maar neem een fiets, bus, tram, trein... of een incidentele taxi. Wat is jouw reactie erop? Nou, ik zou willen dat het zo was voor iedereen. En ik reis zelf ook heel veel met het openbaar vervoer. Het is heel comfortabel als je in een grote stad woont. Je moet in een andere grote stad zijn. Maar zodra je een beetje buiten die steden be begeeft... dan wordt het heel moeilijk om je te verplaatsen. En Zeker als het wat later op de avond wordt. En zeker als je dat uh, frequent moet doen... dan zijn de reistijden gewoon uh, abominabel. Dus op zich is de, de dienstverlening wordt netjes geleverd. De bussen zijn van goede kwaliteit, maar de frequentie is heel erg laag. Het aantal uren waarop de bus rijdt is, uh, is uh, heel beperkt. Uh, je kunt je, als je zeg maar, buiten de grote steden woont, in wezen niet fatsoenlijk leven zonder auto. De overheid zegt wel dat ze openbaar vervoer belangrijk vindt. De praktijk is dat er steeds meer bushaltes verdwijnen... en het moeilijker wordt om je doel te bereiken. Het vraagt om inventiviteit. Mijn vraag dit uur aan u is. Heeft u wel eens een, op een originele manier... Uh, bent u ergens gekomen? En hoe deed u dat dan? Bel ons op 0800-1121. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazaluna. Kazaluna.ncv.nl Dat is ons e-mailadres. een kan via Dumosh. Dus een originele manier om ergens te komen. Wouter, goedenacht. Ja, goedenacht. Je mag het zeggen. Ja, mijn ervaring bijvoorbeeld in Frankrijk... reizen die <tok> mensen... 20 kilometer gaan ze naar de dichtstbijzijnde supermarkt. Ja, ja. Gaan ze één keer per week... gooien ze de, ja. al die boodschappen erin... Ja. en tanken, maken de tank vol. Ja. Gaan dan weer terug naar het dorp... waar dus alleen de bakker overgebleven ja. Ja. Ja. is. Klant. En... Uh, dus het gaat niet alleen dat er mensen zijn die mobiel zijn en niet mobiel... maar de, de nu-mobielen uh -huh. zijn straks minder mobiel. Dus op hun 30ste, 40ste, 50ste reizen lustig rond. Maar als ze 70 of 80 uh -huh. zijn, zijn ze ja. blij dat die, dat die voorzieningen overeind zijn gebleven. Dus zou je willen dat er veel meer gewezen wordt op het behoud van de lokale economie... en dat ook de, de nu-mobielen daaraan meedoen door in hun buurt te blijven kopen... Ja, want die, die lokale voorzieningen die zorgen ervoor... dat die reistijden een beetje binnen de, de klauwen blijven, Karel. Um, dus die moet je om die reden behouden? Nou, Nederland doet het op dat punt wel goed, moet ik eerlijk zeggen. We hebben een heel restrictief uh, data zoals het dan mooi heet. Dat wil zeggen dat uh, we niet zomaar mega-supermarkten buiten de stad kunnen vestigen. Waardoor, ja, exact. Ja, dat exact. We, uh, de meeste mensen nog steeds voorzieningen dichtbij hebben. In, in hele kleine kern is het een probleem. Ja, uh, maar dat diezelfde ja, mensen die nu, nu ja. mobiel zijn... Zeg maar over, het, over een aantal jaren blij zijn dat die kleinere winkels gewoonheid zeggen, in hun buurt. Ja, en dat is eigenlijk een bewustzijn dat ontwikkeld zou moeten worden. Ja, ja, je ziet Je ziet ook dat mensen, zeg maar, vanaf een 45 ste al behoorlijk snel uh, over, over het aandeel mensen dat problemen hebben met de verplaatsing op een of andere manier, dat het vanaf 45 als al snel toe gaat uh, nemen vanaf die leeftijd. Zo jong, zo jong, ja. Het, het aandeel neemt toe. Dat wil niet zeggen dat mensen dat heel veel mensen een probleem hebben, maar mensen ja, hebben problemen met ze krijgen problemen met het draaien van hun hoofd, waardoor bijvoorbeeld fietsen en autorijden een probleem kan worden. Want dan heb je al die bewegingen toch bij nodig? Het lopen naar een bus wordt een probleem voor sommige mensen. Nou, dat neemt dan. En na het 70e levensjaar, dan zijn er een forse aantal mensen, 30% van de mensen, hebben dan echt ja. eh, problemen met het lopen. Eh, eh, nou, nou ja, dus dan wordt het echt een probleem eh, om te dus Helemaal een pleidooi voor ja. het een beetje behoud van de lokale economie. Ja. Maar, ja, en de lokale ja, ja. consumeren. Maar, maar het lijkt mij heel moeilijk om de verantwoordelijkheid bij die mensen zelf te leggen. Die maken rationele keuzes. En ergens moet natuurlijk iemand uh, uh, ja, een grens stellen aan waar uh, voorzieningen ze kunnen vestigen. Uh, als je geen grens stelt, dan zullen bedrijven ja, de baten nemen van een grote schaal. Dan maakt dingen goedkoper, je kunt het goedkoop aanbieden. En uh, als er niemand grens stelt, dan zal de burger zal, uh, ook voor zijn eigen portemonnee kiezen en dan iets verder rijden voor een goedkope prijs. Ja, ja de korte ja. termijn, he, Ja, overeen, ja. de lange termijn. In, in, in, in, in uh, met name in Angela is er onderzoek naar uh, food deserts, heet dat dan. Uh, uh, Voedselwoestijnen, uh, uh, echt gebieden in steden uh, waar niet of nauwelijks vers uh, fruit en groenten te kopen is... omdat alles naar een grote supermarkt is gegaan naar de ja, rand van de stad... Ja. waar uh, de middeninkomens hun inkopen doen. En lage inkomens zitten in de, in de, in de oude steden daar vast. Zonder goedkope uh, voedsel. En die eten ja. dan maar chips en... chips En worden uh, worden en, en worden, obese en worden uh, nog minder mobiel. Ja. ja, ja. Wouter, hoe mobiel ben je zelf nog? Oh ja, ik, ik, ik zit er overal in, dus dat uh, is geen probleem. <laughs> en wat is overal? Nou ja, de hele dag fietsen en zo. En uh, ik heb ook nog een, inderdaad een auto staan voor langer werk en de trein. Nee, dat is allemaal wel... Uh, maar mag ja, ik een tegenvraag stellen? Heeft, heeft u zelf die, uh, die, <coughs> die keuze gemaakt om zeg maar, lokaal te winkelen... in plaats van uh, in de grote supermarkt? Nou ja, ik woon midden in de stad. Dus dan uh, is alles zonder is, ja, ja, ja. handbereik Vanzelf. Ja. Dan is het inderdaad ja. uh, wat dat een makkie. Ja. Oké, okay, dank voor bellen, Wouter. Oké, okay. prettige avond nog. Dankjewel. Dag 0800-1121, dat is de telefoonnummer van de Kaaseluna. Heeft u wel eens een originele manier bedacht om ergens te komen? En op wat voor manier deed u dat dan? Vragen en opmerkingen over mobiliteit aan Karel Martens. Uh, die kunt u ook stellen op 0800-1121. Ben, goedenavond. Ben. zoon van een bus. Ben is, een, ah, ben is een zoon van een buschauffeur. Dan kunnen we elkaar een hand ja. geven, dat ben ik ook. Hij is uh, <laughs> drie, keer, drie keer bekeurd op de route gaal te al Of terug. Omdat hij uh, op een weg stopte. Om iemand tegen Maarten reed. Uh, niet op een erkende busstopplaats. Stopte. Sorry, maar wie is bekeurd? Ah zo, ah zo, oké. Okay. Maar goed, uh, uh, dat heeft zich wel opgelost. Ja. Maar wat mij verbaasde later, ik ben tussen, uh, was verder gekomen, dat was ik was in uh, Tokio. En ik ging naar Chiba, een voorstad van uh, Tokio, naar een Ja. en dat was anderhalve kilometer. Maar ik ging 1,3 kilometer op een, nou, noem het een rolvoetpad. Ja? Oké. Okay. E elektrisch bewogen voetpad. Ja. Daarnaast is er haar zag ik kruispunten. En van, hoe kom ik daar overheen? Oh, heel simpel. Je ging met een roltrap naar, de, naar een eerste of tweede verdieping. Dan liep je het kruis en dan ging je met de rooptraam weer naar beneden. En toen dacht ik, je, jezus, dan moeten ze in nou Amsterdam op het Muntplein toepassen. Ja. <lacht> het was, je, je werd gewoon koninklijk vervoerd. Je hoefde niks meer te doen. Nee. Nee, maar als voorbeeld gewoon. Ja. Maar het lijkt me wel een hele kostbare, vraag ik even aan Karel Martens hoor, een hele kostbare manier van vervoeren. Ja. <lacht> Kostbaar. Uh, wacht even, even Karel Martens. Uh, ja, je moet wel afvragen welk probleem je hiermee oplost natuurlijk. Uh, en, en ook uh, hoe toegankelijk dit systeem is. Want de wezen heeft elk vervoersmiddel sluit sommige mensen uit en andere niet. En ook zo'n rolvoetpad uh, is zo met name voor ouderen die wat slechter te been zijn... een heel problematisch uh, fenomeen. En hoewel het makkelijk is dat je vervoerd wordt en waar je niet hoeft te lopen... is om de opstap op zo'n systeem is niet zo heel makkelijk. En, en, uh, en ook de afstap, niet? want Je wordt eraf ja, gegooid. Ja, precies, precies. Dus... Uh, nou ja, ik denk niet dat het de oplossing is voor veel van onze vervoersproblemen. Ben? Ja, nou, aan de andere kant... zie ik zoveel verkeersoplossingen. Kijk, ik ben uh, hoofdstafontwikkeling van uh, Hilversum geweest. En het eerste wat ik er uh, afschoot... was het adviesbureau DAV... over de kortste snelweg van Nederland, de Schapenkamp. Oh, even denken, hoor. Schapenkamp, dat is, dat is die racebaan uh, door het centrum heen? Ja, die, dat is kort, stuk, van over uh, het kruispunt bij het Goorland... en dan richting uh, uh, hoger naar de weg, nou ja, ik. Ik neem aan dat heel veel mensen geen flauw idee hebben waar we het over hebben... maar de, de, de gedachte was, geloof ik, en Ben, zeg maar alsjeblieft, als ik het verkeerd heb... dat er vanaf uh, uh, de prachtige Vieteskerk hier in Hilversum... een soort snelweg zou lopen uh, uh, door het dorp. En dat is ja. maar, maar gedeeltelijk gelukt. Godzijdank, zeggen de huidige bewoners. Ja. Ja, maar dit was een uh, onzalig idee. Onzalig idee. En daarnaast van andere voorbeelden. De, het Rijk subsidieerde in de jaren 60, ja. 70 ja. ja. ontwikkelingen aan de snelweg. Ja. Ah, ja. en daar kwam het plan ook vandaan. Want er was en subsidie later, voor. En later kwam op een gegeven moment het beleid van abc locaties voor kantoorontwikkeling en bedrijfsontwikkeling... direct bij het station. Ja. En een A locatie was als je direct bij het station... een kantoor kon, kon, kon realiseren. Dan kreeg je subsidie op. Gigantische subsidies zo. Maar Ben, wat heeft dat gedaan met de, de, de stedelijke ontwikkeling? Dit soort, dit soort subsidiestromen? Dat uh, allerlei... Uh... Die in een dorp of in een stad zaten, gigantisch ontwricht werden. Ja. Karel, Karel Martens, wat, wat, wat vind je hiervan? Nou ja, de, de, de jaren 60 70 stonden erg in het, uh, het geloof... het heilige geloof dat die auto voor iedereen zijn vooruitgang zou brengen... en iedereen mobiliteit zou brengen. En, en de steden moesten daarvoor wijken. En er waren natuurlijk heel veel uh, oude wijken waren er die, uh, die nodig aan vernieuwing toe waren. En in navolging van, van ook Amerikaanse steden... was het nodig om zeg maar, de, de stad open te breken voor de auto... die meer ruimte nodig had dan het openbaar vervoer en de fiets en de benenwagen. En, en daarvoor moesten dan die oude wijken wijken. Dus... Uh, nou, de oude wijken, wijken. Ja, de, precies. Ja. De oude buurtenwijk is misschien wat duidelijker. Uh, en, en daarvoor is, is uiteindelijk de stadsvernieuwingsbeweging uh, uit voortgekomen. Zeg maar burgers die zich enorm verzetten tegen die, die, die doorbraken voor die brede wegen. Misschien niet zozeer vanwege die brede wegen, maar vooral omdat hun woningen gewoon uh, met de grond gelijk zouden worden gemaakt. Ja. En hun buurten zouden verdwijnen. Maar Ben, jij bent een held, want je hebt heel veel zijn behoed voor dit rampzalig idee. denk ik wel. <lacht> nou, namens heel veel bewoners, ja. dankjewel. Ja, maar wat die net uh, meneer Kraam zei over stadsentieving, kijk dat was ook begonnen. Ik ben zelf voorzitter geweest voor twaalf jaar van een woningbouwvereniging in Amsterdam. Die stadsentieving was ook begonnen zonder uh, toevoer van uh, snelwegen of zo, hoor. Ja, ja. Nee, dat bedoel ik ook niet te zeggen. Het was juist dat de, de stadsvernieuwing in de, in de, in de jaren 70-stijl... juist met behoud van de buurten... kwam voort uit de protesten tegen die doorbraken... die voorzien waren voor de wegen. Dus men wilde de wegen verbreden... zodat de auto's gemakkelijk bij het centrum konden komen. Toen daar zat nog de werkgelegenheid in die tijd. Nog steeds zit daar veel werkgelegenheid, maar minder relatief. En om die wegen aan te leggen moesten huizen wijken. En, en daar was heel veel protest tegen natuurlijk. Want die mensen woonden daar... Fijn in, in, in oude huizen, maar wel fijn. Kijk dan naar Utrecht, hoger terrein. huizen kun je niet verklagen voor de Indische buurt of uh, West in Amsterdam. S Als voorbeelden gewoon even. De Indische buurt in West. Ja, uh, nou, ik ken natuurlijk niet elke stad, maar de, de, de, de, de roep, zeg maar om het behoud van die wijken... en dus het vernieuwen van de stad door die oude wijken te behouden in, in hun context... Dat, is, dat heeft mede, en mede dat heeft de auto-bureau tijdig eens tijd goeds met zich meegebracht, eh, door het verzet tegen die, die doorbraken. Nou, laten we ik, laat ik erop houden dat we dat, wat dat betreft verschillen uh, uh, van mening. Uh, uh, Oké. Okay. Ja. We, ga, we, gaan, we gaan ook niet streven naar consensus. Nee. We, hou, we houden het nee. er zo bij. Prima. Ja, goed. Elke stad heeft zijn eigen historie waarschijnlijk. Dankjewel. Ja. Dank ja. voor het bellen, Ben. Dank. Hartelijk you dank. Do. Dag. Bent u wel eens op een, een originele manier van A naar B gekomen? Dat is de vraag, maar alle andere opmerkingen en vragen over mobiliteit. Wees uh, van harte welkom. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Remco, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik, uh, ik had nog een leuk, uh, leuk verhaal over uh, de leuke manier om ergens te komen. Uh, Bij jarenlang zijn mijn kameraad en ik uh, met de motor op vakantie geweest. Ja. En wij rijden altijd gewoon voor. Met andere woorden, we nemen wel een landkaart mee, maar die gaat gewoon in de koffer. En we rijden gewoon, uh, heel simpel, ik kom uit Brabant en wij willen naar Amsterdam. Nou, dat is de vraag. Hoe, hoe we naar Amsterdam komen, weten we niet. Of we er komen, weten we ook niet, maar we gaan in ieder geval die richting op. Ze hebben altijd rondgereden. Ja, en, en uh, uh, is het ooit gelukt om in Amsterdam aan te komen? <laughs> we zijn nooit naar Amsterdam gewild, dus... Uh, oh, dat, dat was wat... Uh, dat was nee, een, een volstrekt willekeurig voorbeeld. Oké. Okay. Ja, nee, en toen uh, dus zijn we in, uh, in Frankrijk op vakantie geweest. In de Pyreneeën. En uh, vlakbij uh, Avignon. En dan loopt op een gegeven moment uh, was er een, een bergpas. En op die bergpas een heel klein weggetje. Nou, waar we gewoon zoiets van. Nou ja, als het leuk is, rijden we erin. En met de motor, ja, het zit het verkeerd draaide om. Ja. Dan hebben we hebben anderhalf uur gereden. Nou, ik schat dat we daar twintig huizen en dertig mensen tegen zijn gekomen. En dan bovenop die bult, nou een adembenemend uitzicht, Nou ja. hebben we er even rondgekeken zo, anderhalf uur naar beneden getuft, en toen landkaarten landkaart erbij van, waar hebben we gezeten? Ja. Nou, het hele ding is natuurlijk niet op de landkaart te vinden. Nou, op een gegeven moment aan een plaatselijke bewoner nagevraagd, en dan bleek dat een brandgang te zijn geweest. Dus als er ooit vuur in zo'n bos was, dan houdt dat pad in ieder geval voor het grootste gedeelte het vuur tegen. Ja. Nou, dan hebben we tegen elkaar gezegd, ja, 99% van de toeristen mijt zo'n weggetje. Want ja, het nodig niet uit om erin te rijden. En als wij uh, ja, gewoon op voor rijden, staan bovenop die top. En we kijken gewoon kilometers ver van die Pyreneeën af. Nou, echt een, een uitzicht, en dat maakt nergens meer mee. mee. Ja. Kijk, en dat, uh, dat vind ik het mooie. Het is gewoon van op de Bonnefoy rijden. En ja, het zal niet altijd lukken natuurlijk. Maar het mooiste is uh, niks uitstippelen. En gewoon zien waar het terecht komt. Ja, grap. Ja, mooi mooi verhaal. Dankjewel. Dankjewel Remco. Ja. Zit je nog wel eens in het openbaar vervoer? Nee, nee. nee. Ik zit wel in de vrachtwagen. Dus <laughs> ik oh. zit vaak op de weg. En openbaar vervoer uh, spoorradies. Dat zal één of twee keer per jaar zijn dat ik met de trein uh, richting Amersfoort ga, dat is het hoofdkantoor van het bedrijf waar ik werk. Hmm. En uh, uh, dat is één of twee keer per jaar. En dan ja. Ik heb één keer de pech gehad dat ik in Kuik opstap en dat een trein voor mij in Nijmegen door het Stoorblok was gereden. Dus heb ik anderhalf uur in de trein gezeten die niet verder kon. Fijn, ja. Ja, heel fijn een vooral als je een afspraak hebt. <laughs> ja. Maar de laatste paar keren moet ik zeggen is het eigenlijk voor mij uh, goed meegevallen. Uh, kijk, nee. Geen opstoppingen gehad. Uh, kijk, ik hoor vaak dat de verhalen... de treinen sluiten niet aan... en uh, dan sta je weer een kwartier te wachten op het station. En, ja, ik, ik persoonlijk heb er gelukkig nog geen uh, last van gehad... buiten dan uh, dat ongevaltje. En buiten dat je ik, er nooit in zit? <laughs> ja, nee, maar daarom is het ook. Kijk, uh, het, het verhaal we net al... Uh, de, de gast die u vertelde, uh, in de steden uh, is het heel makkelijk om van plaats naar plaats te komen met openbaar vervoer. Maar ja, ik zit zelf in het buitengebied. Uh, in de weekenden uh, een busdienst die rijdt, uh, normaal gesproken om het half uur. In de weekenden is het maar om het uur. En dan pak je alleen nog maar de grote stopplaatsen. Dus de kleine plaatsen kom je al niet meer uit. En, uh, en daarbij uh, je bent uh, op de eerste plaats al veel langer onderweg. En op de tweede plaats, ja, de aansluitingen in het weekend zijn gewoon dramatisch. Ja, dus ja. Uh, dan, dan, dan, dan kies je al die het openbaar vervoer en dan pak je al meteen de auto. Oké, okay. dank, dank voor bellen Remco. Is goed, succes ermee. Dankjewel, dag 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeloene. Karel Martens zit nog steeds naast mij. Um, Remco is uh, vrachtwagenchauffeur. De, de, de, de opkomst van, van vrachtvervoer eh, via de weg. Wat heeft dat eigenlijk veranderd? Nou, dat het de, de uitdaging complex is. Dus, eh, want congestie is eh, maar voor woon-werkverkeer eigenlijk geen probleem. Dus als wij eh, de files weghalen... dan gaan mensen op langere termijn gewoon langere afstanden afleggen. Dus ze gaan nog verder van hun werk wonen... of ze kiezen een werkplek verder van hun woning... En in wezen, na een bepaald niveau, maakt het niks meer uit. Wordt de wereld daar niet beter van. Uh, uiteraard voor het vrachtverkeer is het, natuurlijk, uh, is het echt tijdverlies. De tijd kost echt geld daar. En als het verkeer door elkaar heen loopt... is het heel moeilijk om het probleem op te lossen. Op het moment dat je de weg verbreedt... Uh, los je het probleem tijdelijk op. Maar meestal trekt dat weer een nieuw verkeer aan. Waardoor die file weer terugkomt. En de vrachtauto weer opnieuw in die file staat. Dus je zou eigenlijk toch moeten streven naar een systeem. Waarbij die vrachtauto's misschien meer voorrechten krijgen, Waar je op sommige stukken wel ziet. Uh... Toch die busbaan van jou? Die busbaan misschien ook voor vrachtauto's. Ja precies. Dan maakt de busbaan ook weer uh, financieel aantrekkelijk. En in wezen bedien je daarmee wel degelijk economisch verkeer... waarvoor het infrastructuur ook nadrukkelijk wordt aangelegd. En tegelijkertijd creëer je een systeem dat voor iedereen toegankelijk is. Ja, maar over ongelijkheid gesproken. Wat je ja. dan gaat doen is dat de mensen in de bus die zitten... vrolijk een appeltje te schillen. <racht> de vrachtwagenchauffeurs die rijden kop en kont over diezelfde busbaan... heel snel van aan naar benen. Ja. En de zielige jij en ik die staan in een de file <racht> zich te ergeren. Nou... Uh... Uh, het geluk is dat we als het goed is ook kunnen kiezen voor het openbaar vervoer. In veel van de gevallen is het helemaal een goed systeem. Dus een, uh, er zijn wat mensen die daar ook problemen mee hebben. Mensen, met name mensen die vrees hebben voor andere mensen. waarvoor openbaar vervoer toch een probleem kan zijn. Uh, bovendien werkt het, het, het idee van rechtvaardigheid twee kanten op. Als je beseft dat zowel het openbaar vervoer als auto mensen uitsluit van het gebruiken. Sommige mensen kunnen daar geen gebruik van maken om wat voor reden dan ook dat je moet zorgen dat die twee systemen gelijkwaardige bereikbaarheid bieden. Dus ik pleit niet voor alleen maar openbaar vervoer van alleen de auto... maar ik pleit voor een naar nou, elkaar groeien qua kwaliteit. En nu strijkt de, uh, de een ruimschoot uit boven de ander. En, en dat verschil moet kleiner worden. En uh, nou, als tegen de tijd het openbaar voer net zo goed als de auto... dan kunnen we rustig verder praten wat we met die auto gaan doen. Eens kijken of we dat nog meegemaakt 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloenen... waarop u kunt bellen gratis en voor niets. Of mede naar kazeloenen.ncv.nl of twitteren. Sorry voor mijn stem. Flynn, goedendacht. Goedenacht. Wat een fijn onderwerp. Dat vind ik zo interessant. En uh, ik, ik ben even de naam kwijt van uw gesprekspartner. Karel Martens, zo moeilijk is die uh, naam. Ja, <laughs> hij is heel snel, maar heel zinnig. Ik geniet van, van zijn uitspraken. Maakt allemaal zo ontzettend veel zin. Goed, waar, waar ik over bel, um, uh, dat was dat ik uh, jaren geleden uh, vijf jaar lang op reis was. In Europa en ook een beetje in Afrika. En op een gegeven moment uh, um, um, moest ik kiezen. Uh, ik, ik koos voor de langzame manier van verplaatsen, namelijk per fiets. Want ik had, uh, ik had zo de pest in, in het liften um, met, met al die vervelende mannen die... Uh, die, uh, die um, uh, die, die gewoon liever aan je knie zaten dan aan de versnellingspook. Maar uh, op een gegeven moment had ik dan ook zoiets van... Ja, voor de trein heb ik geen geld. Maar toen heb ik dus een fiets met aanhangwagen gekozen. Aanhangwagen daarom, omdat ik mijn levensonderhoud verdiende... met het maken van sieraden. En ik moest materiaal meenemen. Oké. Okay. Ja, en, maar, maar je had je een speciale aanhanger laten maken voor je fiets? Je hebt in ieder geval een bakfiets, ja, he, neem ik aan. ik ben naar een fietsenmaker gegaan uh, in Amsterdam. En, uh, en toen heb ik uh, mijn probleem uitgelegd. En toen zei ik van, ik wil graag een aanhangwagen zelf bouwen. Uh, maar uh, ik heb een fietsenmaker nodig die de techniek verzorgt voor mij... En toen zei ze van, oké, okay, je wilt met de fiets op reis, nou dan krijg je een les fietsenmakerij. Dus ik kreeg meteen uh, alle reparaties uh, kreeg ik voor mijn kiezen. En, en ik moest dus uh, zorgen dat ik de fiets kon repareren, want hij zei van, als je met de fiets onderweg bent, dan moet je hem ook kunnen repareren. Oké, okay. en, en die, die, die fiets met aanhangen, die heb je nog steeds? Want ik hoor je in de verleden ja, tijd praten. Ja, die is er nog altijd. Okay. Ja, dat is nu dertig uh, jaar geleden, maar die is er nog altijd, ja. En die gebruik je ook nog steeds? Nee, ik heb hem gewoon als reliek uh, uh, in de stalling. En, en dat, is, uh, dat is gewoon nostalgie. Okay. Maar, uh, maar hoe verplaats je je nu dan? Nu verplaats ik mij... Um, Um, ook weer met de fiets, maar gewoon een transportfiets voor boodschappen en dingen. En dus ik, ik doe alles met de fiets, maar, maar uh, de verlengstuk van onze woonkamer is onze auto. Ik ben getrouwd en uh, mijn man en ik hebben samen voor een auto gekozen uh, dat een, een stukje woonkamer is. Oké, okay. en, en hoe lang geleden hebben jullie dat gedaan kiezen voor die auto? Oh, dat, dat doen we al sinds we samen zijn. Dus uh, 13 jaar. Oké, okay. ik dacht dat je het ja. over de vorige eeuw ging hebben. Nou, maar... <laughs> ja, trouwens, nee, voor... nee, ja, trouwens, dat Nee, trouwens. Is, is... is de, vorige, ja, <laughs> ja, ja, sinds de nee, vorige eeuw. Inmiddels is dat een andere auto geworden. Want, een andere man. Uh, ja, <laughs> ja maar, maar, maar wij hebben dus een auto gekozen die... Uh, ja, we luisteren naar muziek. We... we, we ja. um, we praten, we, we, we doen uitstapjes. En hij gebruikt de auto voor zijn werk. Ja. Ook om heen en weer te komen. Maar um, ik, heb hem, ik heb hem eens een keer uitgeleend. Uh, terwijl hij nog uh, lag te slapen. En toen ben ik in een eentje naar Zandvoort gereden. En dat was een tuurgenoot, zou ik je zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Goed. Dank voor bellen, Vin. Ja, graag. Dank je wel. Okay. En een prettige nacht, toch? Dank je wel. Ja, fijne uitzending nog. Ja. Dit is natuurlijk wel een beweging die heel veel mensen gemaakt hebben. Van, van, van eigenlijk, nou ja, in dit geval, fiets met aanhanger richting eigen auto. Ja, ja burgers maken rationele keuzes. Als je. Eh... Het makkelijk maakt om te verplaatsen met de auto, dan kiest de burger voor de auto. De burger is redelijk voorspelbaar wat dat betreft en de overheid. Maar zie het... je bij jongeren nou niet weer een omgekeerde beweging? Uh, want uh, ik heb het idee dat dat jongeren uh, uh, minder uh, uh, een rijbuis halen ja. en minder eigen auto's kopen. Klopt, klopt. Ja, dat beeld zie je in meerdere landen. Uh, dat heeft ermee met een aantal oorzaken te maken uh, helemaal scherp hebben we het nog niet moet ik eerlijk zeggen, maar het heeft te maken met het feit dat jongeren uh, lagere inkomens hebben dan, uh, dan 10, 20 jaar geleden, dus dat komt omdat ze langer studeren met name uh, dus voordat ze zeg maar, aan het werk zijn en inkomen zijn, zijn ze alweer uh, halverwege de 20, en ze wonen veel meer in de steden, en de steden hebben natuurlijk beter openbaar vervoer, waardoor ze ook gemakkelijker uh, dat de auto bezit kunnen uitstellen en de steden zijn ook uh, minder uh, autovriendelijk in de zin van je hebt een vergunning nodig voor parkeren enzovoort. Dat verklaart ongeveer twee derde van zeg maar, het verschil... In, ver ...in vergelijking met 10, 20 jaar geleden. Maar heel veel jongeren wonen ook niet in de stad. Dat klopt, Maar die kiezen die, die nog wel degelijk voor een auto. Ja. Oké. Okay. Um, we gaan naar Martin. Goedenacht. Dag, met uh, Martin Kroon. Dag. Ik uh, wil graag reageren. Ik uh, ben zelfs 66 nu, maar op mijn 17e... ...kon ik al de auto rijden... Had ik ook een motor. Maar ik ben uh, sindsdien wel heel erg multimodaal geworden, zoals dat heet. Multimodaal? Multimodaal, want ik ben ook heel vaak bijvoorbeeld per kano naar mijn werk gegaan. Dat was uh, heel milieuvriendelijk, maar ook natuurlijk goed voor uh, mijn conditie. Dus dan kwam ik aan mijn kilometers toe. Ik weet niet hoe, hoe ver jij van je werk afkano? Nou, dat was toen acht kilometer. Wow. Dus dat was uh, anderhalf uur, inclusief een sluis. En dan parkeerde ik mijn Kano tussen de auto's van mijn collega's. Oh, wat grappig. Op een eigen parkeerplaats. Ja, en er stond een bordje bij Kano van Martin. Nou, dat wist men wel, want dat kwam uiteindelijk wel in het personeelsblad terecht. En normaal ging ik met de fiets hoor, veel collega's natuurlijk met de auto. En ik werkte toen bij het ministerie van Vrom, ook aan het milieubeleid, verkeerbeleid, waar Karel Martens dus mee bezig is. Ik ken zijn werk ook uiteraard op die manier. En daar wil ik toch ook wel op ingaan dat er ja. heel wat momenteel eh, anders is dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Toen er VVD-ministers waren, Nijpels en Kroes, die heel progressief milieu- en verkeerbeleid hebben eh, ja. gemaakt. Waar ik ook aan heb mogen bijdragen toen. Wat toen eigenlijk heel radicaal de oplossing zocht ook in beperking van eh, de groei van het autogebruik. Ja verbetering van het openbaar vervoer, ruimtelijke ordening. Ja, want we hebben nu en... ook weer een VVD-minister op dit dossier. Ja, maar die is natuurlijk My... volstrekt alleen maar eenzijdig pro-auto bezig... Ja. vanuit wat ik dan noem het auto industriële culturele complex... Wat bedoel je daarmee? Nou, de auto is zo dominant, uh, ook mentaal, psychologisch, in, in onze cultuur... Uh, dat hij als vanzelfsprekend wordt, uh, uh, als, als dominant wordt, uh, bediend. Ja, Terwijl u... het een buitengewoon irrationeel systeem is. Wat is er irrationeel aan? Nou, als je nagaat, ik heb met psychologen eraan samengewerkt. Uh, hoe belangrijk de auto is voor ons uh, geluksbeleving, vooral voor mannen. Ja. Uh -huh. uh, de auto, dat noemen we dus de affectieve motivatoren. De auto, daar hebben we ongelooflijk veel geld voor over. Daar doen sommige mannen een moord voor. <lacht> uh, om maar een bepaalde auto te bezitten die hun mannelijkheid of gebrek aan mannelijkheid. Uh, symboliseert. Mart Martin, overdrijf je niet een beetje? Ik nee. nee, nee. dat is echt ik onderzocht. Ja, nee, maar, maar kijk, ik, ja, wat, wat, ik ben gek op mijn auto. Dat ik zeggen, ook. Het is voor mij gewoon een ding, maar ik ben gek op dat ding. Want die staat namelijk 24 uur per dag gewoon op mij te wachten tot ik met mijn sleuteltje aan kan wandelen. Mm. En dat vind ik wel heel erg prettig. Ja, de auto is een hele, hele prettige slaaf. Ja, de, de ultieme slaaf. De slaaf die we kunnen hebben. <laughs> Ja. De auto doet, doet allerlei dingen die in onze psychologische context uh, van pas komen. Maar het gevolg is wel, waar Karel Martens ook op wijst, dat als we dat massaal doen, dat het dan gewoon contraproductief wordt. En uh, dat is het probleem dat eigenlijk die auto... Ik, ik werk ook voor autobladen, ik publiceer er ook in. Dat die auto, als je autobladen leest, zo ongelooflijk leuk hebben dingen is, waar men veel geld voor over heeft... Dat uh, hij niet meer als vervoermiddel eigenlijk uh, ontworpen wordt... ...maar als een buitengewoon sterk genotmiddel. Ja. Met enorme verslavende effecten. Ja, want er zit, zit niet alleen uh, klank in het ding... ...maar je kunt er ook uh, filmpjes in kijken... ...en uh, binnenkort zullen je er ook ongetwijfeld televisie kunnen kijken. En, uh... genot van snelheid, de kick van uh, hardrijden, noem maar op. Ja. Al die dingen. Ja. Ja, nou, dat hardrijden, dat hebben we er wel uitgerand met die 10 miljoen flitspalen, toch? Nee, nee, nee, nee, nee, ga maar. Ik ben net even in Duitsland geweest op de autobaan. Nou, dan weet je niet wat, wat nee. in Polen de geur is om je heen. Ja, Polen weet ik niet, maar Duitsland, heerlijk die, die autobanen, heerlijk. Uh, ja, nou, dat bedoel ik dus. Ja. Uh, dat geeft dus een, uh, een, een diep gevoel van geluk blijkbaar, maar dat is juist ook het probleem. ja. Nou ja, kijk, in Nederland krijg ik een diep gevoel van triestheid als ik de, de verbouwde A2 zie. Waar je nog maar 100 mag, de grootste stad. Nou, er zijn hele goede redenen voor geweest om dat uh, af te spreken met die gemeentes eromheen. Want daar ja, er wonen mensen... Dat waren zoenoffers naar gemeentes, toch? Uh, nee, dat is uh, beleid wat door de huidige minister volstrekt uh, mm -hmm. uh, veronachtzaamd wordt. Dat is dus door Nijpels en Kroes en Kort als Alters toen afgesproken dat... Uh, voor de verhoging van de maximale snelheid van 100 naar 120... Er, eh, compensatie zou komen door de drukste snelwegen op 100 te houden. Ah, ja. En dat weet niemand meer, dat wil niemand meer weten. Maar dat zijn nog steeds afspraken geweest... waar de hele Tweede Kamer toen de tijd achter stond. Wat grappig. Ja, de, ja. Bijzonder, bijzonder, ja, wat grappig, bijzonder is is dat jij dat jij geheugen nog hebt. Ja, ja. Uh, En dat heel veel van dat soort dingen wegzakken. Ja, elkaar. Ik ja. heb al die dossiers toevallig ja. nog ook hier. Ja. Ja, de politiek heeft natuurlijk heel kort geheugen. En de politiek ook, hoor. Ja. Denk maar aan de rekeningrijden. Er is net iemand gepromoveerd op de geschiedenis van het rekeningrijden. Dat is één groot bewijs hoe de politiek aan de, met de rechterhand wegneemt wat ze met de linkerhand beloven. Ja. Wat hebben ze weggenomen dan? Nou, de politiek was, uh, inclusief de VVD, voor heel veel uh, perioden, was dus voor het toepassen van het prijsmechanismen. Ja. En waar waren de meerderheden voor het uh, beginnen van een soort van rekeningrijden, kilometerheffing of hoe het ook heet. Maar als puntje bij paaltje kwam, dan waren ze bang om uh, zeg maar de kiezer in de oog te kijken en te confronteren met dit door alle economen gesteunde mechanisme. Ja, het heeft ons nog een kabinet gekost, toch, dat grapje? Ja, ja 1989. Ja. Ja. Goed, nou. Dank voor deze... Of wil je nog wat zeggen, Karel? Ja, graag gedaan. Dank je wel, Dank je wel. Nou, het, het, het, wat ik wilde zeggen is dat uh, als je het debat over mobiliteit ziet, dat het heel vaak uh, milieu is versus mobiliteit, en dat zeg maar, Milieu ook een heel belangrijke randvoorwaarde creëert om uh, te investeren in openbaar vervoer. Uh, het, het beleid waar Martin Kroon over sprak, het ABC-locatiebeleid is natuurlijk vanuit hele duurzaamheidsgedachten opgezet, toen uh, in de eind jaren 80 hoogtijd vierde. Maar dat de, de notie van rechtvaardigheid en bereikbaarheid voor iedereen eigenlijk nooit een rol heeft gespeeld. Dus het is heel opvallend dat. Dat als je een duurzaamheid bestaat uit drie elementen, vaak in de definitie. Het gaat om economische ontwikkeling, het gaat om... Zorg voor onze natuur en milieu. Maar het gaat ook om zorg voor elkaar en een rechtvaardige verdeling van goederen. Dat in het mobiliteitsdebat eigenlijk maar twee van die elementen wou, van duurzaamheid... rol spelen. Die, die hoor ik ja. jou zeggen. Die hoor ik jou op ja. het zeggen. Maar die hoor je niet in het publieke, laatstaande politieke debat. Nee, nee dat, is, dat is heel opvallend. Terwijl het toch in de duurzaamheidscontext een heel, bela heel belangrijk element is. En, en, en, en het ook opvallend is dat in andere beleidsterreinen... Rechtvaardigheid zo'n dominante thema is. He. Je kunt in de gezondheidszorg niets veranderen. Of mensen staan op de achterste benen van nou, wat betekent dat dan voor uh, lage inkomensgroepen die niet uh, die beugel bij de autantist zelf kunnen betalen. Terwijl ja. uiteindelijk ja een beugel hebben natuurlijk een stuk minder belangrijk is dan jezelf gemakkelijk kunnen verplaatsen. Nou, maar... Je zal maar schrijven tanden hebben. <klaar> ja, ja, nou ja, toch. Ik, snap, ik snap je punt. We gaan, uh, als je het goed vindt, even uh, naar wat muziek luisteren. En dan, dan praten we verder ook met de luisteraars. 0800 1121 dat is ons telefoonnummer. Eh, bijzondere manieren om ergens te komen? Dat is de vraag van vandaag. Maar eh, opmerkingen, eh, vragen eh, aan Karel Martens over mobiliteit zijn ook van harte welkom op dat nummer. 0800 1121. Even if I am in love with you, all this to say, what's it to you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 Ja, 1985. Suzanne Vega was dat. Marlena on the wall. De gast ook in de tweede uur, Karel Martens... Eh, Planoloog verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Um, we hadden het straks even over Flinde. Flinde zei dat ze met, met fiets en aanhanger. Um, uh, door de stad uh, trok, stad en land. Ja. Um, met een handje. Die fiets is natuurlijk heel erg Hollands en, en is ook een belangrijk vervoersmiddel toch voor ons? Ja, die, die speelt ook wel een rol in dus, het voorkomen van wat dan vervoersarmoede heet. Mensen die zeg maar, door beperkte verplaatsmogelijkheden. niet uh, aan die activiteiten deel kunnen nemen waar ze een deel zouden willen nemen. Um, dus je ziet ook mensen zonder auto dat die veel de fiets gebruiken. Dat die, uh, die fiets is, is wat, uh, wat de auto is voor uh, die mensen die zoveel, uh, die, die moorden uh, begaan voor die auto. Uh, maar je ziet ook dat er groepen zijn die die fiets uh, niet of nauwelijks gebruiken. Of veel minder. Uh, met name etnische minderheden die uh, gebruiken de fiets veel minder. Het zit, zit niet in de cultuur. En uh, de grap is mijn kinderen. Dus, zijn, mijn twee oudste kinderen zijn in Israël geboren. Uh, de eerste vijf, zes jaar daar opgegroeid. En toen ik in Nederland kwam. Uh, toen wil ik werk maken van het leren van het fietsen. En toen dus zijn mijn uh, uh, mijn dochter uh, of mijn zoon of, of beide van. Ja, wij zijn Israëli's en wij fietsen niet. <laughs> ze hebben het uiteindelijk wel geleerd, maar ze beseften niet zeg maar, het belang van het leren fietsen in Nederland. Als je in Nederland niet kunt fietsen, kun je niet meedoen met de samenleving. He, als, als je op school zit, uh, mijn dochter is nu op campus met haar fiets daarheen gegaan. Uh, dus de fiets is heel erg belangrijk in Nederland. Maar die fiets, uh, zelfs als je fietst, is het niet zo dat hij het gat opvult. Dus mensen die wel fietsen, die zullen niet ver gaan fietsen. Dus de mensen die. Uh, een auto hebben moeten opgeven om wat voor reden dan ook. Die fietsen wel, maar ze zullen niet fietsen naar bijvoorbeeld mensen die buiten de stad wonen. Ja. Die afstand is te groot. Uh, ze zullen uh, de fiets niet gebruiken om werkgelegenheid op een grotere afstand dan een paar kilometer uh, te zoeken. En de mensen met een rugzakje op en een racefiets die wel 50 kilometer per dag of meer rijden, dat is een die, hele... Dat zijn de keuzereizigers, die, die kunnen zich een auto veroorloven, die maken heel bewust uh, de keuze om dat niet te doen. Maar dat zijn niet de mensen, de mensen die zich geen auto kunnen veroorloven, die voelen zich toch... Uitgesloten. Dus die fiets is geen, is niet, die geeft die vrijheid niet. Dat is de beperking voor ze. Dus hij is wel belangrijk voor ze. Maar het bevestigt ook steeds hun inferioriteit in de samenleving. Chris van Zadel stuurt een, een Twitterbericht. En die zegt... Uh, inrichtingsprincipe Mobility for All staat op gespannen voet... met het principe vrijheid om te wonen waar je wil. Ja, dat is een heel goed, heel goed punt. Uh, want je kunt geen bereikbaarheid bieden uh, op hetzelfde niveau in Amsterdam van de Achterhoek. In Amsterdam heb je veel meer kansen natuurlijk voor werken. Ga zo maar door. Uh, en dus in de woningkeuze zit toch heel veel vrijheid. Uh, en, en, en mensen kiezen soms bewust om op het platteland te wonen. En dan na een aantal jaren kunnen ze niet meer die auto gebruiken. Om wat voor reden dan ook. En dan is de vraag inderdaad terecht. Van, hebben die mensen nog recht op, uh, op mobiliteit? Moeten we daar als overheid dan zoveel geld tegen aangooien, Zodat die mensen zich kunnen verplaatsen. Aan de andere kant kun je afvragen of je in die normatieve debat moet vervallen... of, of je paternalistisch moet zijn en tegen de burger moet zeggen... ja, u heeft het verkeerd gekozen, sorry nu. De, onder die groep mensen zijn ook mensen die geboren en getogen zijn op het platteland... daar willen blijven wonen bij hun familie... en zich misschien niet met de auto kunnen verplaatsen. Dus als overheid zou ik niet in de, in de schoenen willen staan van iemand die zegt... Van, nou, jij hebt er wel recht op en jij niet. Laten we dan maar uh, de goede met de slechte uh, samen behandelen. Maar je kunt toch niet iedereen het aan de zin maken? Dan is het ook redelijk dat een overheid zegt... luister eens, dit is zo uitzonderlijk of het gaat over zo'n kleine groep. Uh, dat gaan we niet meer organiseren voor jou. Uh, dat klopt. Uh, ik, ik zal niet zeggen dat ik daar meteen voor pleit. Waar ik voor, vooral voor pleit is dat we er systematisch over na moeten denken. Dus we trekken nu geen lijn, we doen gewoon heel pragmatisch. Er is minder geld, dus we gaan nu bezuinigen op het openbaar vervoer. En we schrappen her en der wat buslijnen. Maar we analyseren niet wat de effecten daarvan zijn. Terwijl als we in het gezondheidszorg bepaalde dingen uit ons pakket zouden halen... dan analyseren we heel zorgvuldig wat is het gezondheidseffect daarvan is op mensen... en op verschillende groepen mensen. En als die effecten te groot zijn, zullen we dat niet doen. Dan zullen we zoeken naar andere middelen die we eruit gaan halen. En, en, en dat systematisch nadenken over de consequentie van het verminderen van verplaatsingsmogelijkheden... dat zie ik niet. We gaan naar Gesine. Goedenacht. Dag, uh, goedenavond. Even één... Niet, dat is niet het verhaal, maar ik wou graag één ding zeggen. Ik zou heel graag willen dat er, Want het heeft ook met het verhaal te maken... dat er zo gedacht werd over de verplaatsingsmogelijkheden... van mensen in een rolstoel. Want Nederland is in West-Europa en Noord-Europa... daarin het achterlijkste land wat er is. Alle andere landen ga je gewoon in de bus, in de trein. Niks voor uh, afbellen, busjes die omrijden... Dus als er nagedacht wordt over vervoer en de vrijheid van mobiliteit, valt daar nog een wereld te winnen. Maar dat is uh, iets terzijde van het verhaal, een beetje. Nee, nee, nee. Wacht even, we pakken ja. het even op, Karel. Ja, wat wat vind je van het punt? Nee, wacht maar even. Nou, het bevestigt niet helemaal het beeld dat ik heb. Uh, zeg maar de, de bushaltes die verhoogd zijn, zodat rolstoelers gemakkelijk in de bus kunnen komen, die is in ieder geval in de stadsregio Arnhem-Nijmegen bijvoorbeeld uh, richting 70, 80 procent. Dat is in vergelijking met andere landen heel hoog. Uh, maar goed, ik, ik ben geen rolstoelgebruiker. Ik heb die ervaring niet. Uh, wel is het zo dat als je als toerist ergens reist... je een heel erv andere ervaring hebt van het openbaar vervoerssysteem... dan in je eigen land. In je eigen land zie je de beperkingen. Als toerist heb je niet zoveel eisen. Je hebt geen tijdsdruk vaak. En, en, en, en lijkt het openbaar vervoer al snel beter dan in Nederland. Terwijl het feitelijk, als je daar dagelijks zou moeten wonen... en allerlei activiteiten zou moeten ontplooien... helemaal niet zo goed is. Waarmee ik uh, niet wil zeggen dat het openbaar vervoer... Uh, hier goed voorzien heeft voor de rolstoelen. Zeker de trein vind ik, vind heb ik, twee ik erg... Ja, nee hoor, precies. Je weet er meer van ik. Uh, maar, ja. maar, maar, maar vertel even ja. gezien wat jouw ervaringen ja. zijn dan? Ja. Nee, het, gaat even, het ging even over hoe je van A naar B kon verplaatsen. En dat was in de tijd voor Google en hoe ik het uitgezocht heb, weet ik niet meer. Maar ik heb uh, inderdaad door een feestelijk toeval uh, twee kinderen naar rolstool en ook nog een ander kind. En op een gegeven moment mijn zusje woonde een tijdje in Londen en we wilden daar graag heen. Vanuit Eindhoven. Wij zijn toen met uh, de trein naar Hoek van Holland gereden, mm -hmm. met de boot naar uh, overgestoken, met de trein naar Londen had ik assistentie geregeld. Eén kind uh, rijdt normaal elektrisch en... Uh, maar die heeft ook een duurrolstoel. Dus ze zei, nou kind, uh, in Londen gaan we je duwen, want anders zie je te weinig. Het verkeer is verkeerd. Dus ze konden, zij reed elektrisch. Broertje duwde één zusje. Ik uh, had de andere duurrolstoel en daar had ik de bagage opgeladen. Gedeeld ja. hebben we dat in Liverpool Street uh, achtergelaten. Een week in Londen geweest met uh, taxi, waar je zo in kon met de rolstoel. Ja, met kerling gereden. Een busje geregeld die ons naar Portsmouth heeft gebracht. En daar met de ferry over naar White. En daar met een klein treintje dat er rijdt. Naar de staakerven die ik in Shanklin had gehuurd. En daar kwamen wij dus vanuit Nederland lopend met twee rolstoelen aan... Dus dat was wel. Uh, nou, het zo, was en wat zul je lekker geslapen hebben die nacht? <laughs> nou, was, ja, nou, maar dat het gewoon geregeld is en dat we inderdaad wel naar Londen zijn geweest. Ja, en dat ja, we, dat is het is ook vaak een kwestie van natuurlijk van uh, ja als je iets wil, moet je gewoon bedenken hoe je het doet. Ja. Maar dat was wel, laat ik zeggen, het hoort wel bij mijn uh, gekste reizen. Mm -hmm. ja. Om het uh, zo te regelen. Maar het is gelukt. Nou, mooi, en mooi. Dat, uh, voor de kinderen was het een uh, geweldige vakantie en een geweldig avontuur, want die waren toen uh, 14, 16, 18. En uh, ja, nou, we hebben het heerlijk gehad uh, en in Londen en uh, op zich op, op, op white. En ja, in Engeland zijn ze vriendelijker ook tegen mensen met een rolstoel. Is dat zo? Ja, mijn, uh, mijn dochter die toen 16 was, die zei mam, wat is hier toch verschil hè, met thuis? Ik zeg uh, jawel, maar hoezo? Nou, als ik thuis een beetje sta te, te, te rommelen met de rolstoel, dan komt er altijd iemand mij redden. En die zegt dan, uh, zal ik je helpen? Moet ik even dit? Moet ik even dat? En ik kan altijd zeggen, het is heel beleefd. Can you manage? En dan ben jij het onderwerp. Jij gaat over je eigen hulp. En zelfs voor een kind van 16 hmm. was dat een verademing. Om ja. gewoon zelf uit te maken of ze wel of niet geholpen moest worden en hoe dat dan moest... En dat iemand aan haar vroeg en niet aan haar begon te rukken voor ze iets gevraagd had. Ja, ja, ja. ja, nou ja, ik denk dat heel veel mensen de ervaring ook deden als je weer na een tijdje terugkomt in Nederland. Dat je denkt, goh, wij gaan toch ook wel heel ruw en lompen elkaar ja. om ja. dus, uh... nou, en toe. Nou, in eerste uh, is het nog gruw, hoor. Uh, is zelfs nou, nog gruw, ja, ja, hoor. Ja. Laat ik laat zeggen, beleefdheid is nou niet de meest vooruitspringende eigenschap van Nederlanders, hmm. geloof nee. ik. Nee, nee, nee, nee precies. Nee. precies nee. <laughs> Oké, okay. dank voor het bellen gezien. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dank Dag. Ja. Dag. Dag. Jan, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen. Um, de meest bijzondere manier om ergens te komen is liften. Liften. Yeah. Liften, ja liften. Maar je bedoelt niet liften die van boven naar beneden gaan, maar liften met je duim omhoog. Uh, wat hebben jullie me gedronken vanavond? Nou water, tot nu toe. <laughs> <laughs> nou ik, nee, ik bedoel liften, hè. Naar de weg, aan de weg staan, je hand omhoog steken. Yeah. En een beroep doen op de bereidheid van een automobilist die vaak tegenwoordig in grote auto's alleen in de auto zitten. Ja en vragen van, kan ik met je meerijden? Ja, het grappige is, Jan, dat uh, ik heb in mijn studententijd uh, behoorlijk veel gelift... en een ja. moeilijke uh, horizontaal. <laughs> uh, maar ja. ik, ik, ik zie het bijna niet meer. Nee, nee ik zie het ook niet meer. Ja, de overjaarkaart is natuurlijk fataal. Ja. De overjaarkaart is fataal, zegt uh, Karel Martens. Ja. Ja. Ja. ja, nou, ik ben heel benieuwd wat hij uh, wat, uh, wat meneer Martens daarvan vindt... Want... Het, een van de grote punten is natuurlijk dat dit een sociale manier ja, van je verplaatsen ja, is. Ja, uh, kijk, als ik, ik woon tussen twee dorpen. De ene keer wil ik naar het ene dorp en de andere keer naar het andere dorp. En dan pak ik altijd de auto. Terwijl er continu verkeer is van, het, ja. van dorp A naar dorp B. Ja, met auto's ja. waar één persoon in zit. Ja, ja. En so, waarom zou ik niet naar de weg lopen, mijn hand opsteken ja. en zeggen van... Uh, oh, hé, hey, uh, zo leer je elkaar kennen. Want ik tegenwoordig in het openbaar vervoer voel ik me eh, bijna een alien. Ja. Bedoel, iedereen is bezig met iets wat buiten de werkelijkheid zit. Namelijk zijn, nou. zijn, zijn, zijn iPhone of zijn uh, Android-apparaat. Ja, ja of een ja. koptelefoon en hij heeft. Ja. En dus ja. een praatje maken. en uh, Kijk, als je ja. lift, ook Klopt. op korte afstanden. Ja. Dan ben je ook. Uh, dan ontmoet je iemand. Ja, ik ken ook wel vrouwelijke studenten die er trouwens anders over denken of het sociale Ja, nee, maar spelen. goed, maar dat, ja. dat, dat, is, dat zijn. Uh, dat, dat, dat heeft ergens anders mee te maken. Oh, oké. Okay. Ja, Karel, wat... Toch, wat? Ik bedoel, ja, ik ben heel bezig dat uh, meneer Martens dat van... Ja, dat gaan we nu horen. Nou, in, in een gemeente in, in, in, in het Groene Hart van de Randstad... en ik ben even de naam kwijt... Uh, daar is dit uh, een oplossing geweest om het vervoersprobleem uh, in het dorp op te, uh, te lossen. Daar uh, verdween de bus uit het dorp. En uh, verderop uh, op de provinciale weg bleef de bus wel rijden. Er was ook een bushalte, maar was was een voorste eind lopen... Uh, en daar was inderdaad de oplossing. Want die burgers samen zeiden, we, weet je wat, we maken gewoon een soort halte, een informele halte uh, bij de uitgang van het dorp. En als er iemand staat, dan nemen we die mee en die brengen we die naar de bushalte. Of uh, als we toevallig dezelfde kant op gaan, dan kan die verder meerijden. En dat was... bleef ook werken over de jaren heen? Uh, voor zover. Ik, ik heb alleen maar informeel bewijsmateriaal. Dus ik heb het niet onderzocht. maar... Uh, nou, dus, het, ja. is, het is wel een systeem, denk ik, zeker in kleine gemeenschappen, als dus een kleine dorpen goed zou kunnen werken waar mensen elkaar kennen. En uh, waar mensen dat op die manier op informele manier in het vervoersprobleem van uh, elkaar zouden kunnen oplossen. Ja, maar dat is toch en, nou, dus eigenlijk de basis van alles. Ja, ja, ik, ik heb wel eens over nagedacht dat je zou mensen kunnen verplichten. Van nou, als je in het buitengebied wil wonen dan. Nou, verplichten, je moet mensen die verplichten. Nee, dat klopt. Niet. Maar als je natuurlijk het vervoersprobleem wil oplossen op een goedkope manier. En, Feitelijk, als jij eh, met de auto genereer je ook het probleem, en door een auto te nemen, creëer je een samenleving die georganiseerd is rondom die auto. Ja. En dus, als jij je krijgt daarmee voorrechten, maar waarom zouden met die voorrechten geen plichten gepaard gaan? Ja, nee, oké, okay, maar dat is het moreel beroep wat je dan doet. Nou ja, omdat het Want natuurlijk ik als weet het liefst niet ja. met wie ik in de auto kom, nee, dat klopt, dat is het probleem. Dus het, in die zin is het heel moeilijk om het te verplichten en het enorme aantasting van de privacy en het gevoel van het recht op het eigen domein. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn er wel mensen die natuurlijk de dupe zijn van het feit dat anderen een bepaalde keuze maken. Dus in die zin is het een keuze voor een bepaalde uh, vorm van mobiliteit. Een andere keuze dan voor een kopje koffie versus een kopje thee. Die geen effect heeft voor de anderen. Ja, ja, maar je moet dat ook niet helemaal wegredeneren. Het is natuurlijk gewoon een beroep doen op, op het feit dat je samen in een bepaalde, op een bepaalde plek woont. Hè, als je het op, zeg maar lokaal ziet. Ja, ja. ja. Dat klopt. Waarom zou ik, als ik in een, in een, in een dikke auto zit... Met, uh, met vijf zitplaatsen en ik moet naar Amsterdam... En en dan zou de lift wel staan, dan zou ik die meenemen. En dat klopt, Ik heb zelf ook gelift in mijn studententijd, natuurlijk, voor ja. de overjaarkaart. En als ik dan bij Breda aankwam, ik woonde in Zundert, ten zuiden van Breda, bij de Belgische grens. Ja. Dan stopten mensen. Ah, gij komt uit Zundert, zeiden ze dan in Goed Zundert, dat ik niet zo goed beheers. Ja. En dan mocht ik mee, want ja, ze herkenden ja. mij aan mijn gezicht. Ze wisten niet wie ik was, maar ja, ik had een Zunderts gezicht. Ik zie er verder vrij normaal uit, hoor. Maar... Ja, dat nee, herkent het. Maar goed, dat wel. werkt wel. Die, ja, komt, het werkt die wel. komt uit Zundert, ja. die komt uit Alf. Ja, ja, ja, precies. Ja. Oh, heerlijk. Nou, d -dank, d dank voor je belletje. Jan, dankjewel. Ja, Oké, okay, Dank succes. Je. You, Doei. Ferry, dankjewel. Ferry, je hebt ook een lift verhaal? Ja, um, nou ik... Uh, oh, een lift heb ik ook, ja. <laughs> ik heb heel Europa doorgereisd. Uh, zelfs met mijn gezin in Noord-Noorwegen heb ik uh, gelift. Omdat er toen überhaupt geen bussen waren. En die dood enkele auto die er langskwam... die zag ook wel dat het dat een probleem was om verderop te komen. Dus die hielp je altijd. Mm -hmm. ja. en wat ik wilde vertellen was... Uh, uh, uh, ik, ik ben zelf uh, slechtziend en heb nooit een auto kunnen rijden. Ik ben, ben dus altijd aangewezen geweest op uh, fietsen of het openbaar vervoer. En uh, ik heb het heel erg uitgebaat. En een van de dingen die ik altijd deed, als, als ik naar mijn uh, broer ging, uh, die in het Groene Hart woonde, dan, dan fietste ik vanuit Amsterdam, waar ik woonde, naar het Groene Hart en s'avonds in het donker weer terug. En, uh, uh, maar een keertje, toen uh, ben ik, nou, het was best uh, gelift naar mijn broer gegaan, maar ik moest een keer terug. Toen werd ik uh, uh, um, door uh, de familie op de trein gezet bij Alphen aan de Rijn. En wat bleek nou? Ja, zij reden altijd auto, we wisten ook niet precies wanneer de laatste trein ging. Ik had de... De, de een nee, de, de na laatste trein. Dus dat was een trein die überhaupt niet uh, een dienst uh, regelde. En die zag me daar zo staan. Staan zwaaien op het perron in mijn eentje. En uh, ik moest naar Amsterdam-Zuid. En uh, zij gingen naar het rangeerterrein van, uh, van uh, Hoofddorp. Oei. Uh, maar ze zagen ook wel dat ik daar niet achter kon blijven. Dus uh, de trein stopte... Ze vroegen wat een probleem was. En uh, ik ben uh, in Amsterdam-Zuid afgezet. Nee. <laughs> met de trein. Ja, wel, Welk wijnjaar hebben we het over? Uh, dat was uh, eind negentiger jaren. Ja, ja. Oh, ja, toen, nou. was, toen was er al heel wat geregeld ja, op. Ik, op het zeggen, ik dacht, dat, dat gebeurt tegenwoordig echt niet meer. Maar, ja. maar goed, uh, nee. het is wel nee. een, uh, een uh, situatie waarin je terecht kunt komen... als je zelf geen auto hebt... Ja. En als de fiets het niet doet, of, of, of als je de fiets niet bij je hebt. Ja, en je bent uh, gered door de bel, zullen we maar zeggen. Althans, je bent gered door de vriendelijke machinist. Precies, dat ja. was het. Maar, okay. uh, maar nu zelf, ik heb in Amsterdam gestudeerd. En uh, ik zag ook wel, ik, ik was in de zestiger jaren getuige... van het aanleggen van uh, autowegen midden in de stad. Er ligt er nog steeds eentje, vanaf het Haarlemmerplein... ...tot bijna Centraal Station. Er ligt een vierbaansweg en die eindigt dan in een tweebaansweg. Wiebouwstraat bedoel je? Nee, nee, nee dat, dat, dat is een, ja, die, is, die is helemaal afgemaakt. Maar vanaf de kant van Haarlem is er ook een poging gedaan... ...om een autosnelweg te maken. En vanaf oh, de Haarlemmerpoort... Dat is de A2000 of zo bedoel je? Ja, ik weet niet hoe hij precies nou, heet, maar hij, hij loopt praat... achter de dijken langs. <laughs> ik moet het ook niet ingevullen. En uh, het, is, het is echt een bizar gezicht, want je ziet dan een vierbaans weg En die gaat dan oh. over de Prinsengracht ja. heen. En oh. die eindigt dan in een heel smal weggetje. Dus veel Vee, hartelijk project. dank. Ik ga je ook danken. Maar wat ik wou zeggen... Nou, je moet uh, wel heel ik, snel wezen, want er zijn het einde van de uitzending nou aangekomen. Uh, ik heb dus nu, ik woon nog steeds in, uh, in Amsterdam, ik heb er heel erg veel last van dat al die mensen die buiten wonen, met auto's, naar de mooie stad komen... En uh, als ik bezoek wil krijgen, dan moet mijn bezoek 5 euro per uur betalen om mij op bezoek te komen. En uh, nou, ik vind dat voor al die mensen die afhankelijk zijn van mensen die op bezoek komen, vind ik het echt een okay. verschrikking. Goed, Ferry, ik ga je toch echt bedanken nu. Oké, okay, nou, je punt heb je gemaakt. Dank je wel, dank je wel. Ik, Karel Martens, ik dacht, ik ga even lekker een paar minuten met jou praten. Maar ja, goed, ja. dit is ook een aardig vrouw. Hartelijk dank voor jouw aanwezigheid. Twee Dag uur lang. Uh, fijn dat je hier ja, was. Klik. Wat is je eerstvolgende onderzoeksopdracht? Weet je dat dan? We um, gaan nadenken over uh, vervoersarmoede in Rotterdam. Daar gaan we maandag over praten. De vervoersarmoede in Rotterdam. Goed, we gaan er vast meer van over horen. Karel Marten, dank je. Zometeen op deze zender neemt uh, nachtzuster Astrid de Jong plaats achter de microfoon van Omroep Max. Dank voor het luisteren. Hele fijne nacht en blijft u vooral wakker. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie naast me woont. Een CRV.